Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Na dagen zoeken hebben reddingswerkers in Noorwegen... het lichaam van de vermiste Nederlandse jongen gevonden. Noorse media schrijven dat de twaalfjarige jongen is aangetroffen... op ongeveer 150 meter van de plek waar hij verdween. De jongen was in het westen van Noorwegen op vakantie met zijn familie... toen hij donderdag in een rivier viel. De zoektocht werd bemoeilijkt door de sterke stroming en het ruige terrein. Er is met zo'n 100 mensen en speurhonden gezocht. In Mexico zijn 23 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn ze allemaal het slachtoffer geworden van drugsgeweld... dat Mexico al jaren in zijn greep heeft. De vondst van negen lijken in de staat Michoacán is opvallend. Het drugsgeweld is hier bijzonder heftig. Volgens de openbaar aanklager zijn er aanwijzingen... dat het om leden gaat van het Tempelierskartel... en zijn ze waarschijnlijk gedood door een burgerwacht. Dat zou blijken uit een briefje dat was achtergelaten. Burgers nemen steeds vaker het heft in handen... om zich tegen het geweld te beschermen. De tempeliers hadden ooit ook banden met het Golfkartel, een van de grootste kartels van Mexico. De leider van die beruchte drugsorganisatie is vandaag gearresteerd. Mario Armandes Ramirez Trevino werd door Mexicaanse militairen opgepakt. Iran heeft 18.000 centrifuges waar uranium mee verrijkt kan worden. De topman van de Iraanse organisatie voor kernenergie heeft dat gezegd bij zijn aftreden. Over het aantal was altijd onduidelijkheid, maar 18.000 machines ligt in ieder geval een stuk hoger dan de eerder genoemde aantallen. Ook zouden er duizend gloednieuwe centrifuges zijn, die vele malen sneller werken dan de oude. Het Westen vreest dat Iran de uraniumcentrifuges gebruikt om kernwapens te ontwikkelen. Iran ontkent dit. Het weer overwegend bewolkt en buien, overdag eerst ook bewolkt, later kans op zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Goedenacht. Programma 2 deze nacht op Radio 1. En uh, ja, je hoorde het al, het gaat over studentenverenigingen. Het, uh, het, is, uh, het is nu uh, drie minuutjes over vijf. En uh, de feuten, want uh, zo worden ze genoemd, moeten zich nu al melden op de zondagochtend. Hoor. Je, hebt, je hebt studentenverenigingen die nu beginnen. En om het meteen een goed begin te hebben, moeten ze zich op zondagochtend... <laughs> Om vijf uur melden bij hun studentenvereniging met een paklijst. En dan twee, twee weken lang, want ja, soms, soms duren die introweken, weken, die, die ontgroeningsweken zo lang, moeten ze dit oefenen. Ja, dat is uh, <laughs> zo'n lied uh, dat dan bij zo'n studentenvereniging hoort. Oh, het lijkt me echt verschrikkelijk. Ik zou er niet aan moeten denken om bij een studentenvereniging te zitten. Ik heb ook gestudeerd, weliswaar uh, hbo, dus het is dus toch wel iets meer voor universiteiten. Maar in Utrecht, en dan had je ook heel veel uh, studentenverenigingen. Veritas en zo, en dan zag je die rondlopen uh, door de stad. En die kregen dan allemaal al, ja, bevelen naar hun hoofd. En ze moesten dan uh, met rare kleren aan, helemaal onder de modder ook. Of dan, dus, ik heb ook wel eens een groepje meisjes gezien, die hadden dan luiers aan en zo. En ik, Oh, ik ben er helemaal niet van. Wat vind jij ervan? Ben jij er wel van? Misschien heb je er zelf al bij gezeten en zeg je van Frank, stel niet zo aan. Het is echt de tijd van mijn leven geweest. 0800 1121, daarop kan je inbellen en dan, uh, dan kletsen we daar eventjes over. Deze week was ook uh, de introductieweek in Utrecht. En uh, daar vroeg ik, uh, uh, althans niet ik, mijn uh, university-verslaggevers aan de mensen daar van, uh, ja, wat, wat zij zou vinden van die introweek en of ze al lid zijn geworden van een studentvereniging. Ja, om te feesten, te zuipen, het wordt helemaal geweldig binnen en uitgezonderd geweldig. Gewoon echt mensen leren kennen. Ik bedoel, als je geen lid gaat worden van een vereniging, dan leer je minder mensen kennen. Alleen met je studie, maar ik weet niet of dat allemaal hele leuke mensen zijn, want ik ga filosofie studeren, dus ik denk het niet. Ja, <laughs> ja ik vind al die, al die feesten, ik vind het wel leuk om af en toe uit te gaan, maar ik hoef ook niet zoveel uh, verplichtingen en zo. En... Ik vind het ook wel druk genoeg met twee sporten. Dat, uh... nou, je wordt gewoon helemaal afgemaakt helemaal de grond ingeboord. En dan twee weken lang, als het één dag is, dan hou je dat wel voor. Zo. Maar ja, als ik het volgend jaar wel echt heel leuk vind, dan heb ik het er wel voor over. Want het zijn natuurlijk maar twee weken en je bent al wel vijf jaar lang uh, leuk. Dus. Uh, nou, ik heb een zus die hier ook lid is van UVSV. Die heeft me uh, niet echt nee, niks verteld, maar die zei dat het wel meevalt. Dus ik ben eerder bang voor dat hospiteren en zo dan voor de ontgroening. Maar het loopt uiteindelijk allemaal wel los, hoop ik. Dus we zien het allemaal wel. Ik ben lid geworden van de mooiste vereniging van Utrecht. Omdat ik heel erg van feesten hou. En op mij kwam Veritas over als een enorm mooie feestvereniging. Als ik dan bij Unitas keek, waar ze allemaal jasje, dasje. alleen maar een beetje stonden te borrelen. een beetje stonden te schreeuwen, dacht ik toch van ja, dat is niks voor mij. Nou ja, dat klinkt al lekker, zeg, die stemmen. Die zijn nu al helemaal, helemaal schoor en hees. En uh, die, dan moeten die introductieweken. De echte introductieweken moeten nog beginnen. Wat vind jij ervan, van uh, de ontgroeningen en van studentenverenigingen? 0800 Datzelfde Hetzelfde vroeg ik ook aan, uh, aan mijn university'ers op de redactie. Wat, uh, wat zij er nou eigenlijk van vinden? Kedenkedenk, Oeh, BNN University. university. Ontspoord. Ik vind studentenverenigingen. Uh, nee, ik heb daar helemaal niks mee. Ah, waarom dan niet ik? Ja, waarom dan wel? Ik heb, ik heb heus al een paar jaar uh, gestudeerd op het HBO. Ik, ik heb dat nooit begrepen met dat hele jasje, dasje en we moeten samen zijn, samen dingen doen. Ik heb dat nooit begrepen. Ligt dat aan mij of... Nee, nee maar je ik... hebt natuurlijk ik... wel verschillende studentenverenigingen. Je hebt het koor, dat is jasje, dasje, ja? groening. Uh, de hele heute met uit erbij, dat hoeft van mij betreft ook niet. Maar je hebt ook studentenverenigingen, bijvoorbeeld uh, Neerhuis met roeien. Hmm. En dan onderneem je wel samen dingen. Gaat het niet alleen maar om het zuipen en je ontmoet wel in één keer ontzettend veel mensen in de stad waar je gaat studeren. Stel, jij komt maar uit Zaltbommel. Ik ken niemand die houdt van roeien. Maar gaan ze daar dan bij die vereniging omdat ze het zo leuk vinden om, leuk vinden om te roeien? Nou, nee. nee. ik... Ja, ik... Ik ga weer studeren en ik ben een beetje aan het rondkijken of ik iets wil gaan doen. En de roeivereniging spreekt me dan ook het meeste aan. Terwijl ik nog nooit heb geroeid, maar je doet toch wel iets dan. dan maar heb wat, je een wat, wat is er dan? Je kan toch ook met, met vrienden gewoon wat gaan of doen wat je wel leuk vindt? Wat, wat, ik... Ja, maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die naar de grote stad komen om te studeren. die daar nog niet heel veel vrienden hebben. En ja, daarvoor is, is het ooit in het leven gegooid. Is zo'n studentenvereniging niet dan gewoon voor iemand die geen vrienden kan maken? Nee. Je bedoel gewoon mensen die een beetje achterlopen of zo? Oeh. Nee, het is gewoon heel makkelijk. Want ik. Ja, ik, ja, ik je, heb gaat ook gestudeerd. Ook een, je gaat toch ook bij een sportclub om mensen te leren kennen? Nee. Dat ben je ook niet. Ik ga niet vooral zielig. bij een sportclub, omdat ik dan mijn sport kan doen. Ja, dat ook. Maar dan heb je toch ook een, een gezamenlijke band. Dan kun je met z'n allen ergens over praten. En dan heb je uh, connectie door, door, door die dingen als je ergens bij gaat. Met, met... Ja, ik vind het echt een beetje een dwang een, een, een, een naar vrienden of zo. Zo'n studentenvereniging. Oh, oh ik maar ga Charlie, vrienden maken. Charlie, heb jij bij een studentenvereniging gezeten? Ik heb nooit bij een studentenvereniging gezeten. Of een jaarclub, of een, ja of, of een roeivereniging. Helemaal, of... helemaal, helemaal niks. Waarom, waarom niet? Omdat ik uh, opgegroeid ben vlak bij Amsterdam. Al mijn vrienden uh, van de middelbare school gingen ook naar Amsterdam. Ik kende daar al heel veel mensen. Dus er was niet echt behoefte aan. Stel, ik was na mijn middelbare school in Groningen gaan studeren. Ja. Dan was ik hoogstwaarschijnlijk wel bij een studentenvereniging gegaan. Gewoon omdat het wel makkelijker is. Je zit meteen in het leven. Hetzelfde waarom je bijvoorbeeld introweek goed is. Zodat je meteen de mensen kent met wie je die opleiding gaat doen. Als je iets niet snapt, kan je het aan hun vragen. Als jij daar na die introweek binnenkomt, dan ken je niemand. Dan is het toch niet zo makkelijk om meteen contact te leggen. En nu is het ja, het is letterlijk ervoor gemaakt. Dat maakt maar dat het gewoon is, wel makkelijker. Dat is toch overal zo? Dat als je ergens komt, dat je dan niemand kent? Maar ik, is er iets vind heel beetje... beter voor je... Kijk, als je, als je het gaaf vindt, weet je wel, vooral doen hoor, dat, dat, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar zou dit gewoon veel beter zijn voor je social skills, dat als jij op een totaal vreemde plek komt, dat je gewoon op jezelf bent aangewezen om mensen te, te ontmoeten? In plaats van dat je eigenlijk gewoon zo'n warm bad komt van mensen die jou op sleeptouw nemen? Nou, maar je wordt volgens mij, iedereen is nieuw, dat is het meer. Je wordt niet uh, opgenomen in een groep, maar er komt gewoon een nieuwe groep bij. En al die mensen kennen niemand, dus dan is het ook niet dat je op sleeptouw wordt genomen, maar je gaat gewoon, je hebt er gewoon... Veel eerder de kans om met elkaar, in elkaar, met elkaar in contact te komen. Het hoeft niet, maar het kan uh, een grote hulp zijn voor mensen die misschien niet zo mega sociaal capabel zijn. En die het allemaal een beetje eng vinden. Het zijn ook wel over het algemeen 18-jarigen die net naar de grote ja. stad komen. Veel uit kleine dorpjes. Kijk, en als we het over het koor Kijk gaan hebben, mij. is het een heel ander verhaal. Want dat vind ik gewoon dwangmatig proberen mensen gezellig te laten doen. Ja, de meningen die, die zijn er flink altijd hoor in de university groep. Uh, zo meteen bel ik met een, met een echte prezes. Je weet wel, zo'n voorzitter van zo'n studentenvereniging. Eerst deze. School is cool. Come on Tell us what we cool is cool met nieuw Kids in Town, vond ik wel zo toepasselijk. Yes, goedenacht. Uh, nee, ik moet eigenlijk goede zeggen. Hè. Dat is altijd een beetje de deal. Na nachtbrakers dan uh, schakelen van de nacht naar, naar de dag. Dus uh, goede morgen, je luistert naar uh, Start op Radio 1 e voor BNN. En uh, ja, het gaat dus over ontgroeningen, over de introweken. Heb jij ooit bij een studentenvereniging gezeten en vond je het fantastisch? Of uh, ben je beetje, een beetje in mijn kamp dat je denkt van als je die, die mensen zo ziet lopen over, over straat, allemaal in, in hetzelfde pakje en met, met, met modderveeg op je gezicht en in rare kleren en kleuren. Bel gerust in, 0800 121 en uh, misschien heb je ook wel die serie gezien die BNN heeft uitgezonden en waar ook een nieuw seizoen van komt, Feute. Feuten gaat echt over studentenvereniging, over uh, ook die ontgroeningen en zo. Laat je horen, 0800 121 En ja, dit is wel een beetje een moment, uh, momentje hoor, ik, uh, ik ga met een prezes bellen. En Prezes is, een, uh, hij is eigenlijk een voorzitter van de studentenvereniging. En in die contraille is een staat een Prezes-staat echt heel hoog. Denk een beetje aan uh, Mark Rutte van de studentenvereniging. En uh, Ivo Klap is voorzitter van de uh, studentenvereniging van Leiden. LVVS Augustinus. Ongeveer 1700 studenten zijn lid van deze vereniging. Dat zijn er heel wat. En uh, wordt elk jaar uh, wordt het er ook nog steeds meer. Dus uh, het, ga, het gaat goed met die studentenvereniging. En daar is Ivo wel blij mee, denk ik. Ivo, goedemorgen. Goedemorgen. Deze, deze week zijn die, zijn die intro-weken voor beginnende studenten. Um, wordt het nog steeds drukker met die uh, uh, aanmeldingen? Ja, de introductieweek van de universiteit is nu begonnen... en uh, de aanwas wordt er inderdaad steeds groter. Ook dit jaar in Leiden hebben ze weer een nieuw record. Maar hoe kan dat? Is, dat? is dat weer helemaal hip en happening om bij een studentvereniging te gaan? Um, nou ja, sowieso, het is de introweek uh, intro van, de, van de universiteit, voor de hele universiteit. Dus de meeste studenten die uh, gaan studeren aan de universiteit, die, uh, die lopen deze week. En we merken landelijk gezien dat er steeds meer studenten komen. En uh, zeker Universiteit Leiden groeit ontzettend hard, omdat die erg populair is op dit moment. Dus ik denk, uh, ik denk dat die groei vooral daar vandaan komt. ja En waarom zijn jullie zo populair dan? Um, de populariteit van Augustinus op dit moment is denk ik omdat de afgelopen jaren heel duidelijk heeft bewezen dat uh, studentenvereniging, zeker Augustines, goed te combineren is met, uh, met studie. En uh, het op onze sociëteit is, uh, is fantastisch. Dus daardoor weten we eigenlijk elk jaar ontzettend veel nieuwe leden aan te trekken. En um, waarom melden mensen zich aan? Waar, mensen, waar melden nieuwe studenten zich aan? Omdat ze een, een ingang willen hebben in een nieuwe stad waar ze komen wonen? Of hoe zit dat? Uh, dat is onder andere een reden die we horen. Veel studenten komen natuurlijk van, uh, van verder weg. Het is toch anders dan de middelbare school die over het algemeen om de hoek is. Dus om, uh, om goed opnieuw te kunnen, te kunnen starten worden veel uh, nieuwe studenten lid van een vereniging. En vooral ook van de, van de grotere verenigingen in Leiden omdat die vaak een heel breed uh, assortiment aan kunnen bieden. Dus uh, er wordt hier niet alleen geworreld op de borrelavonden, maar er worden ook uh, tentamentrainingen aangeboden. Uh, de meeste grote verenigingen hebben ook eigen sportteams en, en sportsubverenigingen. En juist door zo'n totaalpakket en denk ik uh, de sfeer die er in de, in de week, de El Cid Week, zoals die in Leiden heet ontstaat... worden toch ontzettend veel, uh, veel mensen lid van zo'n vereniging. Ja, en is het, het is het wel vooral drink toch? Uh, nou, nee, dat, uh, dat, dat valt dus heel erg mee. Een, een, een dag heeft, een week heeft in principe zeven dagen. <laughs> ja. daarvan, uh, daarvan hebben wij er slechts twee, een, twee echt borrelavonden... En de rest uh, wordt besteed aan het organiseren van allerhande activiteiten. Dus ook, uh, ook de lezingen, uh, wat ik net al aangaf, tentamentrainingen... Ja. en activiteiten van de studieschubverenigingen... worden zeker met deze studiemaatregelen steeds belangrijker. Dus het is, het is zeker niet met name drinken. Maar er wordt wel lekker geborreld, dat, dat durf ik aan te nemen. Ik ben zelf ook student geweest, dan niet bij een vereniging. Maar uh, het is wel de tijd om lekker te drinken. En dat kan dan goed als je met uh, mensen bij zo'n vereniging zit natuurlijk. Er wordt zeker geworreld uh, en, ja. en de sociëteiten zijn er ook zeker op ingericht uh, met, met natuurlijk alle eigen installaties, et cetera, ja. uh, om, uh, om een drankje te drinken met z'n allen. En dat kan, uh, dat, dat kan natuurlijk altijd volledig uh, naar eigen inzicht. Ja, het is nu zondag, uh, zondagochtend, uh, die, die, want die, die ontgroeningen zijn dan nog niet begonnen, maar die beginnen dan wel deze week toch? Uh, eind van deze week start, uh, start de kennismakingstijd van Augustinus, inderdaad. Oké, okay, en dat is dan, uh, wat, wat ga je dan doen bij die.? Want dat is al altijd wel een beetje een heet hangijzer, ook bij studentenverenigingen. Wat gaan jullie doen met die kennismaking of met die ontgroening? Uh, nou, onze kennismakingstijd bestaat eigenlijk uit twee delen. Het, uh, het eerste deel is, uh, is een kamp. De, dat is vooral ingericht om uh, de geschiedenis van de vereniging te leren kennen. En vooral voor de lichting om elkaar te leren kennen. Uh, dus elke dag op het kamp wordt ook afgesloten met, uh, met een informeel samenzijn van zowel de aanwezige leden als de nieuwe leden. Uh, zodat ze elkaar kunnen leren kennen. En het tweede deel uh, vindt plaats op onze sociëteit. En dat is vooral om de sociëteit te leren kennen. En één dagdeel wordt, uh, wordt ingericht voor collecten en wat, uh, wat maatschappelijk werk. Maar ze hoeven geen uh, rare dingen te doen, dat ze, uh, wat, zoals die verhalen... dat, dat mensen een, een flesje met een goudvis erin van Groningen naar Amsterdam moesten brengen... en dan uiteindelijk die goudvis moesten opdrinken met dat flesje water... Nee, nee, dat soort dingen doen wij, doen wij absoluut niet aan. Uh, sterker nog, alles, uh, alles wat we doen uh, heeft gewoon puur te maken met de vereniging. Uh, en er zijn ook hele duidelijke afspraken met verenigingen onderling, met de universiteit, uh, cetera, over, over nachtrust. Dus alles wat, uh, wat bij BNN te zien is geweest in de serie dat uh, dat komt absoluut niet voor. Maar dat is natuurlijk wel ooit ergens gebeurd. En daarom zijn ook die uh, regels aangescherpt, wat jij zegt. Uh, nou ja, sinds de tijd dat ik studeer zijn de regels er helemaal niet meer aangescherpt. Het is dus gewoon een uh, pakket afspraken zoals dat daar ligt. Ik uh, kan zeker niet dat het gebeurt. Ook ik heb ooit toen ik ging studeren deze verhalen gehoord. Maar uh, die zijn absoluut al, al heel lang uh, verleden tijd. En ik heb er in ieder geval zelf absoluut geen ervaring mee. Hoe vond je zelf de ontgroening? Ik, uh, ik heb uiteindelijk een fantastische twee weken gehad. Ik heb toevallig uh, in deze week zelf tegen iemand uh, gezegd die hiernaar vroeg... Uh, van nou uh, ja, ik, uh, het werd mij vooral afgeraden door mijn moeder. Mijn moeder is uh, geboren Leids en... Uh, uh, had niks met de studentenvereniging uh, en uh, ik was, eigenlijk na mijn kennismakingstijd kwam ik een stuk blijer terug dan dat ik erheen ging, omdat ik gewoon toen al nieuwe vrienden had gemaakt en uh, de start van een hele mooie tijd uh, begonnen was. Ja, nou ja, gelukkig, want ik, heb, ik ben er helemaal niet van. Ik heb ook nooit bij een studentenvereniging gezeten. Ik heb zelfs een beetje zoiets van, uh, ja, voor, voor mij hoeft het allemaal niet, maar daarom vind ik het ook fijn om te horen dat het, uh, dat het ook heel leuk kan zijn en dat je er ook wat ja. aan gehad hebt. Yes, ja, nou ja ik, vind het, uh, ik vind het nog steeds fantastisch. En ik moet ook zeggen, ik zou het iedereen uh, aanraden. In Leiden gaat het eigenlijk al heel lang heel erg goed. In veel steden wordt ongeveer 10 tot 20 procent van de uh, intro-weeklopers lid bij een vereniging. In Leiden is dat ruim 50 procent. Dus uh, ik heb het idee dat, uh, dat, dat Leiden in dat opzicht uh, op een hele, hele goede weg is. En we gaan in ieder geval weer iets moois maken vanaf zondag. Ja, geniet ervan. En uh, een fijne, fijne zondag nog gewenst. Uh, Ivo Klap, yes. voorzitter van uh, de grootste studentenvereniging van Leiden, LVVS, Augustinus. Dankjewel. Dag. Fantastische samenwerking was dit. Nee, maar echt. Ik vond het, het was een bizarre combinatie, maar wel een hele toffe Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys en She's Madonna. Dat is een paar jaar geleden alweer. En die Robbie Williams blijft wel komen hoor en blijft wel gaan. Hij gaat gewoon weer uh, met een nieuwe plaat uitkomen en zo. Dus uh, die jongen zit niet stil en hij blijft ook gewoon populair. Terwijl hij helemaal, ik heb hem wel eens live, uh, live gezien, hij kan eigenlijk helemaal niet zo goed zingen live. Hij was tot laatst in de arena. Nou ja. Ja, maar het zijn liedjes. Hij heeft gewoon briljante liedjes geschreven vroeger. Met angels en zo. En uh, daar teert hij nog steeds een beetje op. Het gaat vannacht over uh, ontgroeningen en uh, lid zijn van een studentenvereniging. En uh, Guido, die, uh, die belde in op 0800-1121, kan jij ook doen. En uh, hij is vorig jaar lid geworden bij een studentenvereniging in Utrecht. Uh, Guido, nacht. Ja, hallo, goedemorgen. Hoe, uh, hoe is dat om lid te zijn van een studentenvereniging? Um, ja, allereerst hartstikke leuk. Um, ja, oh, um, er is veel te doen, er worden veel dingen voor je geregeld, er zijn veel feesten, um, daarnaast uh, ja, heb je toch buiten je studie om, uh, kan je lekker actief zijn als je wil, er zijn veel commissies waar je mee bezig kan houden en uh, ja het is toch leuk om naast je studie en de vrienden die je daar uh, zeg maar maakt om ook uh, ja, bij een studentenvereniging actief te zijn. Nou, ik, ik, ben er, ik heb er nooit bij gezeten en ik ben er ook een beetje sceptisch enerzijds tegen. Uh, daarom ben ik heel erg benieuwd hoe het is. Zijn, zijn die vooroordelen een beetje waar over studentenverenigingen? Um, nou ja, er zijn natuurlijk veel verschillende vooroordelen over studentenverenigingen. Um, ja, het ligt er heel erg aan bij wat voor je zit. Je hebt natuurlijk de wat traditionelere verenigingen. Alleen vandaag heb je zoveel soorten en smaken ja. die je kan kiezen. Het gaat van uh, ja, zeg maar hele corporale verenigingen naar, uh, naar studenten- sportverenigingen. Ja, met ieder met zijn eigen karakter. Dus. En bij wat voor een zit jij? Uh, ik zit bij Feritas in Utrecht. Ah, oké. Okay. En dat dus, is redelijk toch? Een beetje tussenin heb ik het idee. Ik heb ook in Utrecht een tijdje gestudeerd. Ja, klopt. Dat is inderdaad uh, ja, het is wel een traditionele vereniging. Um, alleen, um, ja, je hebt natuurlijk wel je verplichtingen. Uh, maar, om, maar aan de andere kant kan je jezelf zo druk maken als je zelf wil. En wat zijn die verplichtingen dan? Um, ja, in het eerste jaar wordt er wel van je verwacht... dat je wat dingen voor de vereniging doet. Um, dat je, ja, je hebt dan uh, bijvoorbeeld die je moet doen. Wat dan heb jij, sorry? Van, ik, dat mist ja, ik ja, dat even. Zijn, ja, kluppeldrachten noemen ze dat. Dat zijn dan uh, opdrachten die je dan kunt doen... Uh, dat is bijvoorbeeld als je dan bij een feest, als je even bij de rol bestaat... Of dat je bij een, bij een diner of bij een bol even in de bediening staat. Alleen dat zijn eigenlijk dingen die altijd hartstikke gezellig en leuk zijn. Dus dat, dat is gewoon mee, ja. Te ja. Te ja, dat zijn ja, geen ja. rare dingen dat je de, uh, wat, wat, de kauwgombal uit de wc moet halen of zo met je mond. Dus wat, nou, die ik een nou, beetje nee, ken, nee, die ja, voordelen, die vieze dingen. Of dat je met een, met een biggetje op je rug uh, door de, de stad moet paraderen. Uh, Oké, okay. nee, zeker niet. Nou ja, je bent er zelf altijd bij. Uh, er zijn natuurlijk wel van dat soort... Ja, dingen die, die je wel eens moet doen, alleen dat altijd met een knipoog dat is altijd grappig. En ik, ja, dat, dat is een beetje lastig om uit te leggen als je dat zelf niet meegemaakt hebt. Uh, van, de, van de buitenkant ziet dat er misschien raar uit, alleen het gebeurt altijd wel met een knipoog. Nou ja, want dus ik heb wel eens, uh... ik, ik woon dan in Amsterdam en dan, uh, ik heb wel eens uh, dan... Nou ja, bij zo'n ontgroening twee mensen bijvoorbeeld tegen een muur zien staan... en dan moesten ze een kwartslag draaien en dan mochten ze niet kijken en zo... terwijl ze dan soort van werden toegeschreeuwd door hun oudere jaars. En toen had ik wel eens iets van, ja jongens, het moet wel leuk blijven. Ik begrijp dan niet zo heel goed waarom je erbij gaat als je dan zo wordt afgeblaft. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn dan inderdaad de, de introducties. Uh, ja, er, zijn, er gaan natuurlijk heel veel verhalen ja, over, in de rondte zeg maar, over, uh, over introducties... Um, ja, zo'n introductie is niet leuk, dat moet je er even over over hebben. Alleen, aan de andere kant, ik heb nog nooit iemand gesproken die een introductie gelopen heeft... ...en die daar later spijt van gehad en zeg maar, die gezegd heeft van nou... ...ja, als hij zeg maar, helemaal lid geworden is, dat hij zegt van nou ja, die introductie, dat vind ik echt, echt helemaal belachelijk daar... Uh... Daar zou ik nooit meer aan meedoen. Ja. Nou ja, het, het heeft het wel nut, zeg maar. Ja, nee, ik vind het heel interessant. Ik ben wel, wel een beetje... Uh, ja, ik ben er niet echt een voorstander van, van die, maar ik vind het wel interessant... om te horen van hoe het allemaal in zijn werk gaat dan. En daarom vind ik het ook leuk dat ik jou spreek op deze, op deze ochtend. Want er zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden van dat het wel verkeerd ging... in, in 1997 bijvoorbeeld. Het was een, uh, ja. de, de, de 18-jarige Reinoud, Reinoud Pfeiffer in Groningen... in Jenever, ja. overleden, pittig... Ook in 2005 ja. was er nog een student die in coma raakte tijdens een ontgroening... omdat hij zes uh, liter water had gedronken, moest drinken dan van die ontgroening... en toen uh, begaven ze nieren het. Ja. Dus er zijn wel van die heftige dingen. En dan, dan daardoor en dat geeft natuurlijk ook een plaatje, je hebt ook die BNN-serie gehad, Feuten... waar het ook er heftig aan toe gaat, daar heb ik ook veel gekeken. Maar daarom vind ik het wel interessant om van jou te horen hoe het er echt aan toe gaat. Want dit zijn natuurlijk uh, incidenten en die serie is natuurlijk wel een serie. Maar het valt ja. dus wat jou betreft eigenlijk wel heel erg mee... Ja, kijk dat zijn natuurlijk excessen. En dat uh, ja ik, ik ben er zelf niet bij geweest, ik weet niet hoe dat gegaan is. Alleen, wat altijd belangrijk is om te onthouden bij een groening je bent er altijd zelf bij. En als jij nee zegt, dan is het nee. Alleen dan moet je stevig in je schoenen staan. Ja, en dat en is, je is dat het. Je kan natuurlijk ja. door die groepsdruk dan bezwijken en dan toch dat doen. Omdat je denkt van ja, het hoort erbij, je dat je een beetje stoer wil doen. Ja, nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Alleen, ja, nogmaals, je bent er altijd zelf bij. Ja, en ik heb nooit van dat soort excessen meegemaakt en ook in mijn omgeving niet. Uh, ja, je moet er gewoon rekening mee houden zijn. Ontgroening is niet leuk. Je moet er wat voor over hebben om ergens uh, ergens dan uh, hè, bij te willen of bij de vereniging te komen. Um, maar ja, nogmaals, ik heb nog nooit iemand gesproken die daar uh, spijt van gehad heeft. Huh. En ja. Er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan, je, je creëert wel een, uh, een groepsband en je, je leert meteen ook veel over de verenigingen van het Groening zelf. En er zitten sporadisch dingen bij die niet altijd even leuk zijn, maar ja, dat is bijvoorbeeld, uh, er kunnen ook boompjes plukken zijn, of uh, de straat <lacht> dat soort dingen zitten er ook allemaal bij, weet wat je wel. Wat, uh, wat is het allerleukste wat je tot nu toe hebt gedaan bij de studentenvereniging, om het even positief te eindigen? Uh, ja moet ik even denken, er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Er zit er uh, nu een jaar bij, even hoogtepunt ja. van het jaar. Hoogtepunt van dit jaar, even denken. Uh, nou, ik vond de hat was wel, was wel echt geweldig. Het is dan een verie dat om drie dagen lang feest. En uh, dat ging wel echt helemaal los. En zijn we daar ook met, uh, met zijn we daar drie dagen geweest. En uh, drie nachten, en dat was, wel, uh, dat was echt een hoogtepunt. En wat dat doe je dan? Een... Is gewoon echt feest vieren? Dus lekker biertjes drinken, dansen, zingen, karaoke ja. misschien nog of zo? Ja, want de hele sociëteit was verbouwd. En iedereen had zijn eigen bar gebouwd. Waar je dan ook met je met je jaars op achter kon staan. En er waren DJ's en uh, allemaal ex en dingen. Dat was echt, uh, was echt wel geweldig. En dit jaar blijf je er gewoon bij. Bij de studentenvereniging ook weer. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja, dat gaat allemaal door. Ja, geniet ervan. Ja. En een fijne zondag nog. Oké, okay, dankjewel. Yes, groetjes. Stel, dus. de, de, de. Start. Frank van der Lenden. Yes, daar luister je naar. En uh, deze week was het ook uh, introductieweek in Utrecht. En uh, daar vroegen mij university-verslaggevers aan de nieuwe studenten... of ze al lid zijn geworden van een studentenvereniging. Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk om bij een vereniging te gaan. Mijn zus zit ook bij een vereniging, mijn broer ook. Dus ik hoor wel leuke verhalen. Dus ik, denk, ja, ik vind dat wel tof om ook bij een vereniging te gaan. Dus ik heb tot nu toe geen vereniging gezien waar ik mezelf echt zie zitten, zeg maar. Dus niet echt de groepen waar ik... Nou, uh, ik was uh, een beetje een uh, eenzaam persoon. Ik kende niemand in Utrecht. Ik kwam uit mooi Den Haag. En uh, ja, ik moest dus een manier vinden om uh, aan vrienden te komen. En ik dacht, een studentengezelligheidsvereniging is daar de uitgelezen mogelijkheid voor. Ja, dat is klopt. Ik ben vorig jaar uh, lid geworden bij een gezelligheidsvereniging. Uh, ik, ik heb hiervoor gekozen omdat ik denk dat ik hiermee uh, mijn netwerk behoorlijk kan uitbreiden. Vooral in mijn vakgebied ook. Want er zitten uh, natuurlijk heel veel mensen die dezelfde studie doen. Uh, ik, ben, ik zit ook bij een commissie die het uh, Verenigingsblad uh, verzorgt en uh, ja, daarmee uh, ben ik bij uh, best wel een uh, vet stagebedrijf binnengekomen omdat ik dat uh, aan ze voorlegde en dat vonden ze echt uh, super mooi dus uh, dat is ook wel heel belangrijk dat je ook echt er iets mee kan. Hij heeft toch een fijne plaats, zegt Joss Stone en Don't You Wanna Ride. Start Frank van der Lende. Goedemorgen, het, uh, het ging over ontgroeningen en ik uh, wens iedereen heel veel plezier die de ontgroening ingaat hoor. En uh, wat, uh, wat Guido, Guido toen net ook zei van, uh, je bent er altijd zelf bij. Zo, Laat, doe geen gekke dingen, ga niet een liter jenever drinken omdat de, de, de, de praesers of die mensen dat willen. Doe gewoon wat je wil en uh, creëer een mooie levensband. Voor de rest van je carrière op school en uh, in het echt met het werk. Goed, uh, even kijken naar de trending topics. Dat is uh, hashtag Lowlands. Kom er zelf ook net vandaan. Het, uh, het populaire festival is trending. Vandaag is de laatste dag. Dus als je. Nee, nou ja, je kan er helemaal niet meer naartoe. Het zijn allemaal uh, weekendkaarten. Maar uh, ja, als je misschien toch nog via, via, via, via een bandje kan krijgen, ga er naartoe. Want het is, het is heel mooi. En uh, de, de, de sluiter van vanavond is uh, Nick Cave en de Bad Seats. Dat is mooi. Dat is heel mooi stemmig voor op de zondagavond. Verder, hashtag de Bijenkorf uh, uh, is ook trending... want vijf van de twaalf filialen van de winkelketen gaan volgend jaar sluiten. Uh, die grote op de Dam in Amsterdam blijft volgens mij, als het goed is. Maar uh, vooral in het oosten van het land, in Enschede, gaan, uh, gaan wat filialen dicht. En hashtag Aja is nu al trending. De klassieker wordt vanmiddag in, uh, in Amsterdam gespeeld, in de Arena, om uh, half één. En ja, wie zal er gaan winnen? Ik ben voor Ajax. Een grote dag in uh, 1960 voor alle vrouwen en vrijers. Want uh, vandaag kwam namelijk de anticonceptiepil op de markt. Alleen nog in Amerika wel. Uh, is bizar, hè? Dat dat toen gewoon allemaal nog niet was. Ik ben er gewoon mee opgegroeid dat je van alles hebt: de pil, de condooms, noem maar op. Uh, maar de anticonceptiepil kwam in 1960 vandaag op de markt. En in, in die tijd was het verboden om in de winkel condooms te kopen. Ja, en dan werd je dan gewaarschuwd voor met, uh, met dit spotje. Hij, hey, die hetzij enig middel tot voorkoming van zwangerschap openlijk tentoonstelt... hetzij zodanig middel of diensten ter voorkoming van zwangerschap ongevraagd aanbiedt... wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden... of geldboete van ten hoogste 400 gulden. Wauw. <laughs> wow. 400 gulden of twee, twee weken in de bak. Twee jaar geleden woedde er een gigantische storm op het Belgische muziekfestival Pukkelpop. Dat is ook dit weekend, gelijk met Lowlands. En uh, vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven en raakten 150. 50 mensen gewond. Heftige beelden waren dat. Het was echt uh, een grote paniek. Als je uh, uh, wilt zien hoe dat was, zoek het even op YouTube op. Pukkelpop 2012. Ja, en uh, dit is een goede artiest, zeg. Mika. Oftewel uh, Michael Penningman. Uh, die is vandaag jarig. Je hoort hem uh, hier met Grace Kelly. Hij was een grote hit, hoor. Hij is vandaag uh, 30 jaar oud geworden. En acteur Edward Norton. Die ken je onder andere van zijn rol in American History X, The Score... en uiteraard, ja, Fight Club. Ook hij wordt een dagje ouder. Hij blaast vandaag 44 kaasjes uit, van harte. En uh, stel dat je aan het luisteren bent. En ook deze zondag is jouw verjaardag... namens de hele, hele startredactie. Eigenlijk namens heel Radio 1... Wat maakt het ook uit. Ook technici, nieuwslezers, iedereen. Van harte gefeliciteerd. En dan kijk ik nog even op de Bijrader. Het is... Uh, ah, Ik zie nu echt een enorme grote blauwe, blauwe wolk boven, boven het midden van Nederland hangen. Dus als je in het zuiden zit, dan zit je nog wel een beetje goed. In het noorden ook. Maar als je in het midden-Nederland zit, dan ben je flink te sigaar. En ook de rest van de dag is het gewoon echt... Ah, het is een beetje kielen-kielen qua weer. Eind van de dag wordt het iets beter. Yes, en uh, je luistert uh, naar Radio 1 uh, Start. En uh, vandaag is het dus de laatste dag van uh, Lowlands. En het, uh, het was, een, het was een, een mooie editie hoor, vond ik. Ik was er gisteren en vandaag ook nog eventjes. Veel nieuwe acts, kunst en, uh, en, en dus die polsbandjes. Ik heb er ook nog eentje om. En uh, op Lowlands kun je dit jaar voor het eerst polsbandjes met een chipper in gebruiken. Ja, dat is een nieuwe, een nieuwe ja, innovatie. Die chip volg je overal waar je naartoe gaat op het festivalterrein. Zo kunnen je vrienden je nooit meer kwijtraken. Geen sms'jes, geen belletjes van waar ben jij? Nee hoor, gewoon met die chip. En, uh, en alle foto's die komen ook nog eens op je Facebook. En alles waar je bent geweest qua concertjes... komt in een soort Spotify playlist. Dus dan kan je nog eventjes nagenieten van wat je allemaal hebt gezien dat weekend. Klinkt ideaal, toch? Ilan uh, uh, is het hele weekend al op Lowlands. En uh, die, uh, die testen dit nieuwe polsbandje uit met die chip. Erwin, jij bent van NEDAP. Ik heb een vraagje, hoe, hoe werkt het precies? Ik heb er nu eentje om mijn arm. Wat moet ik gaan doen? Uh, je kunt je op verschillende punten op het festivalterrein kun je aanmelden. Daar kun je inchecken uh, als er een concert is, bijvoorbeeld. En aan de hand daarvan kunnen je vrienden kunnen zien waar je bent, zodat ze je nooit kwijtraken. En dan sta ik bij een, een tent, zoals de Grolstent hier zo. En dan heb ik me ingecheckt en dan kan ik dingen op de computer checken of hoe zit dat? Ja, dat klopt. Wij hebben op onze stand hebben we een aantal kiosken staan. En als je daar je bandjes scant, dan krijg je een overzicht van het festivalterrein... waar precies op staat waar al je vrienden zijn. Nou, we hebben alle drie een bandje omgedaan. Ik heb twee vrienden meegenomen. Koen en Sam. Koen, zegt even hallo. Hey. En Sam, zeg jij ook even hallo. Hoi. Hey. Nou, um, we gaan even een testje doen. Koen, als jij naar een tent kan lopen, dan ga ik, uh, ga ik je opzoeken door middel van mijn bandje, want we zijn aan elkaar uh, gelogd. Goed idee? Ja, is goed, tot zo. En Sam, als jij even een biertje gaat halen kijk kijken of ik jou kan vinden daar. Top idee. En is dat niet een beetje privacy-schending hier op Lowlands? Nee hoor, je kunt gewoon, als je niet wil dat je gezien wordt, dan scan je niet. Zo simpel is het, het is allemaal vrijwillig. En uh, verder zijn er geen uh, privacygevoelige informatie die wij uh, verzamelen, dus dat, uh, nee. En het lijkt mij ook logistiek handig, want uh, je checkt met z'n allen in bijvoorbeeld bij de India-tent dan weer. Dan kan het festival zien waar iedereen staat bij welke tent. Registreren jullie dat ook? Nee, daar doen we verder helemaal niks mee. De organisatie van Lowlands heeft ook aangegeven dat ze die informatie niet hoeven te hebben. En verder worden alle gegevens die we hebben, die worden aan het eind van het festival uh, gewist. Dus uh, dat is voor ons niet interessant. Het is voor ons puur bedoeld om te laten zien wat voor bedrijf ze zijn, wij zijn... ...en uh, wat voor gave dingen we hiermee kunnen met technologie. Oké, okay, ik ben net naar de grillcent gelopen. Ik heb me ingecheckt. En ik hoop dat me op deze manier zo meteen even kan vinden. Nou, Koen en Sam zijn weg. Ik, uh, ik heb hier het systeem voor me staan. En ik ga even met mijn bandje nu zo... Ja checken waar ze zijn. Oh, Kijk eens even. Koen staat nu bij de grol stand. En Sam, ja. ja die, die, die staat nog ingelogd hier. Maar volgens mij is hij, uh, is hij een biertje aan het halen. Laat ik maar eerst even Koen gaan opzoeken. En loopt het een beetje stormen, de nederbandjes? Ja, het loopt heel erg hard. We hebben 3500 bandjes al in de voorregistratie verstuurd. En uh, het gaat behoorlijk hard nu. Ja. Waarom denk je dat het, dat, dat het zo in trek is hier op Lowlands? Ik denk dat mensen wel, wel graag willen weten waar hun vrienden zijn. Ook omdat je. Het is een festival van drie dagen. Op een gegeven moment is je batterij leeg van je telefoon. Dan kun je elkaar niet meer bereiken. En via onze kiosk kun je dan nog wel gewoon zien waar iedereen is. Dat is natuurlijk wel, wel gaaf. Het is inmiddels gaan regenen. Dus ik ren snel naar de Gros. En even zoeken. Waar is hij? Ja, ik, uh, ja, het is natuurlijk wel even zoeken. Het is, hij staat natuurlijk niet ergens specifiek. Even, nog even doorzoeken. Ja, ik heb hem gevonden. Koen, ik heb je gevonden door middel van een chipje. Hoe goed is dat? Elon, ah, geweldig, geweldig. Nou, we hebben Sam nu inmiddels ook gevonden, niet via het NEDAP-chipbandje... want hij stond ergens bij een barretje waar je je eigenlijk niet in kon checken. Daarom hebben we hem opgebeld, want dat ging toch wat sneller. Nu zijn we met z'n allen ingecheckt in de Alpha Tent, waar nu Biffy Claro speelt. Het enige is, is dat ik nu even vergeten ben hoe dit nummer heet. Maar ook daar heeft dit chipbandje een oplossing voor. Elk nummer dat je gehoord hebt op Lowlands wordt automatisch opgeslagen op je Spotify-lijst. Dus als je thuis komt van Lowlands je alle nummers nog eens rustig na te luisteren. Eens kijken of het werkt. Dat was een feestje hoor, op Lowlands. Biffy Clyro en Many of Horror. Goedemorgen, je luistert naar Start op Radio 1 voor BNN. En uh, zometeen bel ik met uh, David Robustelli. Want die gaf echt een enorm feest deze week. Uh, in San Francisco ook nog eens. Uh, maar ik ben uh, eerst uh, benieuwd, uh, ter ere van wat zou jij een super top feest geven? En hoe zou dat eruit zien? Als ik straks 60 jaar getrouwd ben, nou, met alle kinderen en kleinkinderen. En, uh... Alle familie en bekenden. Zo is dat. Een beetje beschaafde muziek. Ja? <laughs> Voor mijn wietplantage die ik uh, heb verkocht. Groen. Heel veel rook. En heel veel dames. Er wordt een amnesiafeest. Volgende dag weet je niks meer. Mijn die gaat trouwen. <laughs> um, aan het strand. Ook met loungebanken. En een hele grote open tent. En bij het jaar wordt allemaal wensblonden de luchten. Nieuwe Koningsdag. Dat vind ik wel uh, zeg maar zelf persoonlijk om uh, thuis een feest te geven. Ja, veel oranje en uh, veel uh, drank. Dat is het eigenlijk. Op dit moment de ere van de sollicitatie die mijn zusje net uh, heeft gehad... waar ze wijs is aangenomen. Uh, ik denk strandfeest, live muziek, barbecue erbij. Huppakee. Niemand zegt zijn verjaardag viel mij op. Verjaardag is toch ook wel een goede reden om even een goed feestje te geven? Ja, meespelen met de grote jongens uit Amerika... het lijkt misschien onmogelijk voor ons kikkerlandje Nederland... maar voor David Robustelli is dat niet zo. Want hij ontwikkelde deze week... of hij ontwikkelde al eerder Twibify en uh, een inspiratieplatform voor, voor beeld en voor foto's en zo. En uh, de site werd deze week dus gelanceerd in San Francisco. En dat is wel, uh, ja, dat is wel echt heel vet als dat je lukt. Uh, David, goedemorgen of moet ik zeggen goedenavond. Uh, hoe zit jij qua tijd? Momenteel 10 voor 9 avonds. Ja? En we komen net terug van een, van een wijnproeverij met Google waar we voor uitgenomen waren. Ja. We hebben een, een leuke dag erop zitten, dus in het hotel. Je leeft wel een beetje het leven, hè? Want uh, je had uh, afgelopen week de lancering van, uh, van uh, Twipify, jou, uh, jou, ja. ja, jouw site. Hoe was dat? Ja, het was echt, het was echt geweldig. Het was uh, echt een enorm succes. We hadden het, uh, nooit verwacht. Uh, we hebben een pr bureau in de hand genomen hier in San Francisco en uh, die hadden ook met name een eigen netwerk uitgenodigd uh, binnen de tech scene. En uh, ja, er waren mensen vanuit uh, YouTube, uh, Google, uh, Instagram, echt alle grote spelers, naast ook een groot aantal investeerders. En uh, we zijn echt, echt ja, totaal losgegaan die avond. We hebben uh, een, een groot aantal demo's gegeven, de site gepresenteerd, uh, mensen gevraagd wat ze van vonden. En, uh, het was echt Enthousiasme was echt zwaar boven verwachting. Goed voor elkaar hoor. Ik wil zo meteen even weten hoe je dat allemaal gelukt is en zo. Maar heel even, want ik ken dat ook nog niet hoor, voordat ik het er voorbij zag komen deze week. Wat is Twipfy? Het is niet zo gek dat je het niet kent, want we hebben dus recentelijk heel stiekem in Nederland gelanceerd. Om te kijken hoe het live allemaal, hoe de service bleef staan, dat soort zaken. En we hebben het echt pas eergisteren hier in Amerika groots gelanceerd. Uh, TripVie is een platform waarbij uh, je uh, geïnspireerd kan raken en anderen uh, kan inspireren op basis van visuele content. En uh, uh, wat we gedaan hebben, we hebben bijvoorbeeld Facebook uh, geïntegreerd. Uh, je, je hoeft geen account aan te maken, je logt heel simpel in met je Facebook account. En je hebt dus daardoor ook meteen toegang tot al je tot all friends. Dus als je bijvoorbeeld op de site komt, je, je kan zoeken naar wat je wil. Bijvoorbeeld uh, fashion of party of uh, uh, cars of food of iets, echt alles wat je zeg maar interesseert. En dan krijg je direct de resultaten zien en uh, het, het mooie is dat het resultaat ook uh, door zeg maar, een, een menselijk filter is gegaan. Dat betekent dat je alleen maar echt super, super vette content te zien krijgt, dus geen, geen crap, echt gewoon alleen maar leuke dingen. Maar ik zie dan, en, ik en mooi, zie mooi, dan mooi content. plaatjes en, en afbeeldingen, die ik, maar wat, wat kan ik daar dan mee doen behalve geïnspireerd door raken wat jij zegt? Kan ik die ook nog gebruiken dan ja, voor, ik, stel dat ik een ja. artikel schrijf over iets of ik wil het op mijn Facebook ja. posten, dat is, allemaal, dat, dat is het idee erachter. Ja, dat is het idee daarachter. En daarnaast kun je ook uh, zeg maar, je, je content bijhouden. Dus je, kun, je kan je eigen collecties maken van hetgeen wat jij interessant vindt. En dat hebben we gedaan met een ja, soort van nieuwe techniek, waarbij alles met een drag-and-drop functie heet dat. Je oh, oh, oh, oh. Zomaar, zodra je op de site bent, ja. uh, kun je, je een plaatje vastpakken of een video. En zodra je die vastpakt, kun je die zeg maar, gewoon uh, naar je eigen omgeving slepen, loslaten. En dan wordt het zeg maar, of meteen gedeeld met je Facebook-vrienden, of je maakt zo je eigen collecties aan. Ah, dus en het is echt super interactief. En ja. Heel erg uh, intuïtief ook. En wordt het ook nog, want dit, nu zeg je vooral, je kan het delen op Facebook en op Twitter waarschijnlijk ook. Wordt het ook gebruikt ja. door uh, uh, vakmensen? Dus die inderdaad uh, stokfoto's zoeken voor, voor artikel? Ja, of, voor, uh, op... ja dus uh, we, we hebben ook inderdaad een groot aantal artiesten over de vloer gehad tijdens het feest. En uh, wat je kan doen als artiest, als, uh, uh, uh, ja, als, als fotograaf, of als graphic designer, of als fashion designer, whatever kun je zeg maar, uh, een heel, heel simpel je profiel aanmaken en dan kun je ook je eigen collecties uh, uploaden. En uh, dat zeg maar, heel makkelijk categoriseren en op die, moment, uh, die manier ook met uh, geïnteresseerden heel makkelijk weer delen. Dus het is zeg, bedoeld om, om op een super laagdrempelige manier voor jezelf ook zeg maar, uh, ja, uh, awareness te genereren voor jou, jou, jou, jou, jou, jouw mooie content. En dat dan ook weer heel makkelijk te delen met, uh, met mensen die erin geïnteresseerd zijn. En doordat er zeg maar zo'n groot aantal uh, vers ja, verschillende categorieën op de, op, de, op de website te vinden zijn... Uh, is het eigenlijk uh, ja, een soort van, van uithangbord kan het zijn ook voor jouw content. Hoe heb je het in hemelsnaam voor elkaar gekregen, David... om ook in uh, Amerika nu voet aan de grond te krijgen? Uh, nou, we zijn hier, uh, ik heb het uh, met, uh, we zitten met vier in het team. Ja. Dus, uh, Ikzelf, ik uh, Simon van Kleven, uh, uh, Matteo en, uh, en Augustine. Uh, een designer en developer die zeg maar, het hele netwerk gebeuren doet en ik als creatief. En we zijn hier in augustus, of uh, sorry in april geweest om het uh, concept, zeg maar, uh, t, ja, een beetje zeg maar, te pitchen en te kijken wat mensen ervan vonden. En op die manier zijn we via het Nederlandse consulaat ook uh, met uh, mensen in contact gekomen. Uh, ja, die zeiden van je moet dit echt doorontwikkelen en uh, ja, we kunnen jullie ook daarbij helpen om het hier zeg maar, uh, groot te maken. En zodoende zijn we ook weer met het pr bureau in contact gekomen. Dus het is echt een kwestie van keihard netwerken. En uh, ja, alleen maar naar uh, de netwerkevents gaan, uh, uh, vijf, zes meetings op de dag hebben. En op die manier ja, mensen ontmoeten die, uh, uh, uh, die zeg maar, uh, belangrijk kunnen zijn voor jou... om. Uh, om later je te helpen bij, uh, bij het succesvol lanceren van een dergelijk platform. Ja, en je bent de be American Dream wel, hè? Vanuit, vanuit Nederland gewoon daar naartoe. En dan inderdaad ja, praten is, met ja. mensen en gewoon ook dan ja, echt een beetje uh, de voet aan de grond te krijgen daar. Ja, dat, dat lukt wel aardig. Uh, we worden ook uh, uit het niets ineens uitgenodigd voor allerlei feestjes en, en meetings. En uh, ja, het, <laughs> onze agenda die zit echt echt bondvol hier. En uh, het, het, gaat, het gaat echt. Ja, het mooie is dat het gewoon boven verwachting goed gaat. Ja, bedoel, je goed. kan niet heen gaan en er kan helemaal niks gebeuren. Nee, je kan ook echt flink op uh, je bed staan. Ja, precies. ja. En, en, en met, met, uh, met de staart tussen de benen terug in het vliegtuig stappen. Maar uh, ja, ja, bij ons is het gelukkig uh, de andere kant op gegaan. Wat voor feestjes staan er nog op het programma? Uh, we even kijken. Uh, vandaag is het met Google vrij gehad. Dan hebben we maandagavond een uh, diner op de Google Campus in Mountain View. Dat is zeg maar ja, waar, waar het, het hoofdkantoor van Google zit. Uh, dinsdag zijn we nog uitgenodigd door een, een tech-weblog uh, waar uh, ja, zeg maar het gros van, van, van de, van de uh, influ ja, influentials uit de digitale wereld komen. En uh, ja, dat zijn gewoon echt, echt de, de, de, de gelegenheden waar je naartoe moet gaan en, en waar je de mensen spreekt die je eigenlijk wil spreken. Ja, dus het is netwerken en ondertussen ook gewoon lekker al die glamour een beetje aflopen. Ja, maar je moet wel zeggen, het klinkt misschien wel glamourous, maar je bent op die feesten ook wel, wel keihard aan het werk. Je bent uh, echt uh, 60, 70 keer je verhaal aan het herhalen aan iedereen en uh, we hebben ook een mobile app die laten we dan ook zien. En, uh, het, ja, je, je kan niet, zeg maar, is uh, wat uh, dat we dat ook nog, uh, ook nog eens gaan doen. Dus je moet wel een beetje opletten dat, uh, dat het allemaal in goede banen uh, gaat. Zeg maar. Ja, niet dat je nee. als een of andere dronken loor overkomt op die mensen. Nee, die denken, dat je uh, daar met een dubbele tong aan uh, iemand die het gezicht hadden spugen <laughs> hebben... dat met een iPhone hier op zijn kop hebt. Dat, dat werkt niet, nee. ja. Wanneer uh, het, is, het is dus uh, nu gelanceerd, zowel in Amerika als ook stiekem een beetje stilletjes in Nederland. Uh, ja, wanneer ja. denk je dat het uh, Nederland ook echt gaat veroveren? Dus dat het groot wordt, dat ik er ook op ga zitten en uh, zo? Hoe lang? Hoeveel uh, tijd nou, we geef je dat? Weer, ja, We gaan eerst hier even kijken hoe het gaat en dan uh, gaan we in de loop van de tijd terug naar Nederland ook een kleine, uh, ja, We willen toch ook een klein eventje doen, een klein, klein ja, feestje om, om te laten zien hoe het gegaan is. Maar dat willen we pas doen als we hier wat goede, ja, echt, echt goede reacties hebben die we mee kunnen nemen naar Nederland. En daardoor wordt het ook direct eigenlijk overgepakt door uh, Nederlandse ja, media op het gebied van, uh, van online, uh, ja, online platformen. Ah, vet, Sorry, hè? Ik, ik schat zo over, over een maandje of twee moet het zeker in Nederland ook wel hard geland zijn. En, en, en, en het, zeg maar het gros van de doelgroep er wel van weten. Ja, twipfy.com. Uh, David, uh, jij hebt het uh, gelanceerd met drie maten en het uh, gaat als een speer. Dankjewel dat ik je even mocht ja. bellen zou, uh, terwijl je in San Francisco zit. Ja, jullie ook bedankt. En uh, ja, geniet nog van de avond, hè, want je hebt de hele avond nog voor je daar. Zeker weten. We Groetjes, doeg. Oké, okay, thanks. Doeg. It's an imagined oh, yeah. dragons with one top of the world Ook van een artiest die weer op Lowland stond vandaag, Imagine Dragons met On Top of the World. Ja, zondag is toch uh, voor veel mensen een beetje het einde van de week... maar ook alweer het begin van de week, een beetje zo daartussenin. En dan ga je altijd even de balans opmaken hoe je week was... wat jouw hoogtepunten waren. Ja, voor mij was ook... Lowlands is al vaak voorbijgekomen, maar toch alweer een hoogtepunt... gisteravond en vandaag. Het was uh, zo'n heerlijk sfeertje er altijd. En uh, ja, ik heb natuurlijk een hoogtepunt, maar veel mensen hebben een hoogtepunt. Dus ik vroeg me af, uh, wat is jouw hoogtepunt van de week? hoogtepunt van deze week was... Um, samen met een paar vrienden heb ik het account... Groeneheer op Twitter... En we hebben deze week hebben we heel veel followers erbij gekregen en heel veel mentions. En dat maakt mijn dag echt goed. Of mijn hele week maakt het gewoon goed. Mijn negen voor biologie. We we vandaag naar mijn zoon gaan op visite. Dat is wel een hoogtepunt. Uh, ik ben deze week aan. We zijn aan het voorbereiden voor ons trouwen. Dat is wel erg leuk. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik, oh ja, ja ik, ik was jarig. En uh, ja, was hartstikke leuk. Nou ja, ik, uh, ik was afgelopen week was ik in een, uh, in een kroeg. En ik kwam ik een meisje tegen. En dat meisje die was oogverblindend mooi. In liefde op het eerste gezicht. Ja, een boel mensen zeggen dat het niet bestaat, maar ik geloof in liefde in het eerste gezicht. En dat was ook zo. <lacht> uh, skateboarden gisteren. De hoogtepunt van de week. Oh, Kostuumhuren voor een gala. Hoogzaa voor wiskunde. Dat ik mijn muurtjes gestukt had. Uh, toren hebben gekregen dat ik een stage kan lopen in de nacht. Het hoogtepunt van mijn week was dat ik in de moestuin gewerkt heb van de week. Uh, mijn hoogtepunt is dat ik een huisje heb gevonden in Utrecht. Ik heb niet zo heel veel. Oh ja, ik heb een nieuw huisgenootje. Uh, ja, nou, schoollessen vielen uit, waardoor we konden uitslapen in de Ik had uh, weer stage. Dat ik, uh... Ja, het waren hele leuke kinderen en uh, die uh, waren echt enthousiast. Het was wel een uh, hoogtepunt dat ik omhels werd. Ik was twee weken niet geweest en dat uh, was wel een voldoening van, uh, ja. van mijn stage. We wonen nog gewoon week. Ja, ah, ik heb mijn vrienden neergezoomd. Die ken denk ik. <laughs> Ik heb een vriendin gekregen. Heel toevallig ben ik met mijn dronkop vannacht bij mijn huisgenoot uh, de kamer binnengelopen. Naakt, maar ik dacht dat het wc was. Zoals al, zo, uh, dat maakt het van de dag goed <laughs> dat Goed hoogtepunt, zeg van je week. meteen nog een uurtje start en dan uh, het is het zondag, hè. Zondag sportdag, dus dan gaan we boksen, voetballen, alle kanten gaan we op. Blijf luisteren. B M.